Nieuws van vijf uur. Jeroen van Kam met het CNRS-journaal. Tientallen gezinnen verlaten de Syrische stad Aleppo via door de staat opengestelde vluchtroutes. Dat meldt het Syrische staatspersbureau. Gezinnen worden in bussen vervoerd naar een opvangplek aan de westkant van de stad. Het nieuws is nog niet bevestigd door andere bronnen. De vluchtroutes zijn gecreëerd door het regime van president Assad. Hij heeft amnestie beloofd aan rebellen die de wapens neerleggen. Volgens de staatsdivisie hebben enkele strijders dat inmiddels gedaan. In Aleppo zitten naar schatting nog zo'n 250.000 mensen vast tussen de strijdende partijen. Bij Zeewolde is een paraglider neergestort. Volgens de politie is de bestuurder om het leven gekomen. Paraglider kwam terecht in een weiland. Over de identiteit van het slachtoffer of over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De veiligheidscontroles op en rond Schiphol door de Koninklijke Marcheussee zijn nog niet voorbij. Volgens de Marcheussee wordt er tot nader orde gecontroleerd. Auto's worden steeksproefgewijsd van de weg gehaald. Vanmorgen leidde dat tot lange files. Controles zijn een antiterreurmaatregel. Volgens de autoriteiten is er een signaal van een dreiging binnengekomen, maar details zijn niet bekendgemaakt. De afgelopen week zijn in India tientallen mensen omgekomen door hevige regenval. Tienduizenden mensen hebben hun huis verlaten. In de deelstaat Assam, in het uiterste noordoosten van het land, kwamen volgens persbureau EPI 26 mensen om. Ook in Bihar, meer naar het westen, zouden 26 mensen zijn overleden. Volgens de Indiaanse regering zijn door de regen wegen beschadigd en telefoonkabels vernield. Formule 1-coureur Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Duitsland vanaf de vierde plek. Met de kwalificatie op het circuit van Hockenheim reed hij de vierde tijd. Nico Rosberg start van pole position, gevolgde Lewis Hamilton en als derde Daniel Ricciardo, een ploegenoot van Verstappen. Het weer, minder buien, vanuit het westen vanavond opklaringen, vanavond koelt het af naar ongeveer 12 graden. Morgen overal geregeld zon, vooral in de middag ook een paar buien en het wordt 20 tot 21 graden.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you. Ja, ik ben Jij bent de maan die me te slaap legt vannacht. Jij bent de wind die zachtjes door mijn haren glijdt. Jij neemt me mee naar het mooiste paradijs. Jij neemt me mee op de allermooiste reis. Voort op die 106.9 Dit was uh, Lisa Lewis en uh, haar laatste nieuwe Jij doet mijn leven En uh, ja, we gaan zo uh, lekker door met uh, Martin Winkel En uh, ik zeg, ga eerst nog een plaatje draaien En dat is eentje van Dien Saunders En hij bedoelt over 1, 2, 3 1, hey, geen een. Als ik je voor me zie, dan weet ik pas hoeveel ik van je vind Begin ik in het 1, 2, 3, 5, dan voel ik wat ik zie Als je twijfelt of ik echt wel om je geef, dan begin ik weer met 1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 Vast. Ik wil niet alleen dromen en ik kan nog steeds niet geloven dat het waar is dat een meisje zoals jij bij mij wil zijn. Ik ben met een Weet ik pas hoeveel ik van je vind Begin ik weer met 1, 2, 3, 5 Dat ik je voel wat ik zie Als je twijfelt of ik echt wel om je geef Dan begin ik weer met 1 oh, oh, oh. Zo en dan, uh, ja, dan gaan we een klein beetje beginnen Ik zou zeggen, goedemiddag Even kijken, ja, ik, ik, ik gooi gewoon alles aan elkaar, Martin. Even kijken, die. Ja. The ja. Entertainment for You, zaterdag, gast. Ja, en dat is uh, natuurlijk een Martin. Martin Winkel. Of Winkel, hoe je het zeggen wil, toch? Die wil iets, uh, iets richten naar de. Of die microfoon, iets naar je toe halen. Ja, ja nou word ja? ik, ja. ja. Kijk, daar zijn we, hey. Ik zei al waar je zelf zin in hebt. Het maakt mij niet zoveel uit. Hé, hey, ik zou zeggen: ja, nogmaals een hele goede middag. Een hele goede middag. Je hebt alles meegenomen. Ja, het hele gezin heb ik meegenomen. Nou is het. Lekker gezellig. Ja, toch? Ja, zeker weten. Ik bedoel het weer is ook lekker. Dus uh, nog een beetje restaurant geweest? Of? Nee, daar heb ik geen tijd voor. Nee, nog, okay. niet, nog niet. Maar goed, mijn vakantie is begonnen vandaag. En, uh, Aha. Uh, over een weekje ga ik lekker naar Frankrijk. Twee wekjes en dan. Uh, lekker genieten. Hoort niemand maar meer. <laughs> telefoon uit. Dat bedoel ik. Hey, Mart. Ja. Uh, het nieuwe nummer. Daar zitten we eigenlijk hier voor. Uh, ja. Ik ga weer leven. Ja, dat klopt. Hoe is het eigenlijk uh, een beetje tot zon gekomen? Ja, uh, ja, dan moet ik het hele verhaal gaan vertellen, natuurlijk, een beetje. Ja, misschien. Laten we zeggen, voor de luisteraars die, nie, die jou niet kennen, uh, laten we zeggen, je komt uit Delft. Ja, dat sowieso. Geboren. Geboren, Rutte nog steeds wonend. Uh, ja, het. Uh, daar ja, is eigenlijk alles een beetje gebeurd. Uh, over de single wat je al zegt. Uh, ja. Hoe is dat tot stand gekomen? Ja, dat is, uh, iets, Er is iets gebeurd in mijn leven. Wat bij heel veel mensen tegenwoordig gebeurt. Uh, je gaat uit elkaar. scheiding, Ja. Uh, is niet leuk. Uh, je gaat de put in. Uh, alles komt op je af. Uh, noem het maar op. Je weet het niet meer. En op een gegeven moment uh, ben ik gaan schrijven. En toen kwam eigenlijk dit een beetje naar voren. En dan hebben we een stukje muziek ondergezet bij Frank de Hennepen. NPL. Ja, okay. en, uh, in zijn studiootje. En, uh, ja, daar is dit uitgekomen eigenlijk. Oké. Okay. stukje levensmuziek. Ja, dus een, eigenlijk een, uh, zit er een verhaal al vast. Laten we het ja. zo zeggen. Nou, ja, daar hou ik ook zelf persoonlijk het meeste van. Ja. Ik ben ook wel een feestbeest. Ik zing ook echt wel feestnummers. Uh, maar goed, dit is van mezelf. Dit heb ik zelf geschreven. Uh, mijn allereerste single heb ik ook zelf geschreven. Ik weet niet of je die toevallig ja, ja, ja, toevallig wel. Die heb je al toevallig. <laughs> nou ja, dat gaat dan over mijn vader. Ja, over je, je verhalen inderdaad. Heb ik ook zelf geschreven... Uh, dit is de tweede die ik zelf geschreven heb. En ja, ja, ja Frank zei het ook gelijk. Het is een, een, een berensterke tekst. Nou, nou, we gaan in ieder geval eventjes uh, naar luisteren. Nou, super. Ik, uh, ik ga weer, weer even. En uh, ja. ja, de andere gaan we dadelijk uh, zeer, zeer zeker draaien. Nou, leuk. Maar eerst doen we deze. Nou, is goed.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 Ga weer leven. Martin Winkel. Even kijken hoor. Ja, ja mijn koptelefoon die, die schijt er mij uit. Ah, 1, 2, ja. Ja, hij doet het weer. Ja? Ja, ja. <laughs> <laughs> nou, je hebt wel eens uh, een beetje slijtage. Ja, maar ja, je hoort erbij. Ja. Hey, uh, ja het andere nemen eigenlijk. Ja, Mijn Gemis. doet hij die? Het is uh, Mijn Gemis, ja. Dat is uh, uh, over je vader. Mm -hmm. Volgens mij een jaar geleden... Ja, iets ietsjes iets langer nou. Bieden. Iets langer, oké. Okay. Iets langer. Dat, ja. Uh, ja, daar zit ook eigenlijk gewoon een verhaal aan vast. Ja, ja, ik kreeg uh, toevallig van de week, was ik bij, uh, moet ik even denken hoor. Uh, was ik ook bij een interview en die man zegt, dit is heel erg gewaagd en gedurfd. Een heel emotioneel, maar o oh zo mooi nummer. Dat zei hij er gelijk bij. Ja, nou ja, sowieso voor jezelf uh, zeker uh, emotioneel genoeg, ja. laat ik het zo zeggen. Ja, het is niet anders. Het gaat zoals het gaat, zeg maar. Ja, het hoort bij het leven zeg maar. Ja, maar. Ik, ik ben natuurlijk... Uh, ik, werd, ik werd vijf jaar en... en uh, ik ben 30 december geboren. Dat mag de hele wereld van mij weten. Dat was geen ruim. Dus nou goed, en, uh, mijn vader overleed uh, op 3 januari. Toen ik nou, net ja. vijf was. En mijn vader was 36. Dus heel erg jong. Ja. Maar je groeit dan op zonder vader. En, uh, en ook, ook daar is op zich niks mis mee. Want je weet niet beter... Ja, dan uh, ga je dus uh, dat, dat scheidingshaal tegemoet en dan word je emotioneel. En dan kom je s'avonds uit je werk in het donker op het fietsje en dan zie je dus sterretjes in de lucht. En dan, uh, ja, dan, uh, dan gaat er ineens van alles door je hoofd heen. Dan, dan gaat er ineens een, een lampje eventjes uh, juist, wat zwakker branden. Ja, nou ja, zwakker of, of juist helder. Want ja, de, ja, vra de ja, vraagstellingen het is, waren... Het is waar dus, hoe je het ziet natuurlijk. Ja, ja, het was de vraagstelling van zal die daar zitten, zal die me zien? Zal die me horen? Wat ja. zou die me veel meer vinden? Dat, uh, dat, is, uh, dat, dat is iets uh, waar we geen antwoord op krijgen. Nee, inderdaad. Dat, uh, dus. Maar goed, en dat heb ik dus al op papier gezet. En, en daar is dus, uh, ja, dit, dit prachtige nummer uitgekomen. Oké. Okay. En ja, je zegt al anderhalf jaar geleden. Uh, ja, is, is, is dat met uh, hulp van uh, nog, nog iemand anders geweest? Dat je... Nee, die heb ik. Uh, nou ja, echt, echt met... puur zelf geschreven. Ja, nou, de, de tweede single heb ik ook helemaal zelf geschreven. Okay. Het uh, eerste uh, single heb ik uh, met een klein beetje hulp. Maar dat was puur uh, het rijm- en dichtwerk. Okay. Uh, een, een woord even net anders maken. Dat soort kleine dingetjes. En, en zo is die uh, ontstaan. Ja, dat het net even, even ja. wat beter klinkt. Zeg maar. ja, en, de, en de melodielijn had ik ook gewoon zelf in mijn hoofd. Alleen ik heb uh, drie jaar op de plank gelegen. Want ik wist niet waar ik naartoe moest met dat ding. Ik wist nee. het niet. Totdat ik een hele goede vriend uit Delft tegenkwam. Uh, ook een artiest. Jack Steiger is dat. Die, die zit in een band. Uh, Strip het geloof ik. De uh, Stones en dat soort dingen. Uh, ja een beetje. Nou, ik, ik ken die man. Het is een hele. Kan dat coverbandje. Juist. Het is ja, een ja, hele lieve man. Alleen als hij op het podium staat. Dan ken je hem niet meer. Oké. Okay. Dan, dan, uh, dan gaat het beest in een mos. <laughs> Ja, <laughs> werkelijk. <laughs> dat is echt waar. Dus, maar goed. En die bracht mij dus bij een kennis van hem. Met een studiootje. En daar is eigenlijk die single opgenomen. Okay. En uh, uitgebracht door een andere plugger. Waar ik uh, helaas niet heel tevreden over was. Nee, ja. En vandaar dat ik nu dus via een kennis bij Frank de heb er terecht ben gekomen. Okay. En die heeft mij weer doorverwezen naar Dennis van der Graan. Ja. Uh, en nou zit ik hier. Een score promotions. Ja, ja klopt. Hey, uh, je schrijft alles zelf. Je schrijft nog ook nog voor andere artiesten? Of, of, of? Nou nee, ik, heb, uh, ik, ik, ik ja, schrijf alles zelf. Ik sta eigenlijk overal voor open. Ik heb wel alweer uh, een nummertje of twee, drie klaar liggen op de planken. Uh, waar wij ook mee aan de gang gaan. Uh, er ligt er wel twee liggen bij Frank. En die gaat ook daar, uh, zich erover buigen. Op het moment dat wij uh, zeggen van... We gaan er weer voor. Uh, het volgende we moet wel een beetje meer in de uptempo versie komen nu. Want het uh, serieus werk... Uh, het is mooi, het is leuk. Maar we willen, mm, we ja. willen ook een ja, andere kant maken. Soms, zien, soms inderdaad moet je eventjes een beetje... Uh, uptempo uh, er tussendoor. Uh, zeker, ja, zeker. Daar word je meestal ook op geboekt. Daarom, daarom. Dus uh, nee, de volgende gaan we echt voor wat meer uh, swing en uh, uptempo... Ja, nee, ik bedoel, als je, als je twee nummers hebt gehoord, dan is het wel weer genoeg. Dan gaan we naar de uptempo. Ja, je je, bent... het wordt allemaal zo dramatisch anders, jongen. Dat moeten we ook niet hebben. Nee, nee, nee helemaal niet. Nee. Zeker niet in de kroeg. Nee. Hé, <laughs> nee, we gaan hem even draaien. Nou, mooi. Mijn heen. gemis, Mart Winkel.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 Zijn van die vragen, nee het antwoord krijg ik niet. Vader kun jij om me lachen, ben je blij met mij? Ik heb jou nooit leren kennen Veel te vroeg was jij alleen gegaan Ik was te jong om het te beseffen Dat ik ooit mijn vader missen zou Maar nu ik ouder ben geworden Durf ik te zeggen, vader ik mis jou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 Ik ben geworden, zijn van die vragen niet antwoord krijg ik nu. Vader, kun jij om lachen, ben je blij? Ja, dat was hij dan, Martwinkel. En uh, ja, het gemis. Ja, dat en, blijft. Uh, ja, dat, dat blijft altijd, denk ik. Zo altijd ja, uh, blijft. Dat, uh, dat, dat slijt nooit. Nee, nou ja, zoals, uh, kijk, ik ben zonder vader opgegroeid. en uh, Mijn zoon achter me, die, uh, die groeit zonder ja. zo'n op. Ja. Nou ja, in ieder geval wel met zijn vader. Dus, ja, ja, dat, dat absoluut, missen, dat, absoluut. Dat, uh, dat hopen we dat het uh, zo voorlopig blijft, mag ja, ik het zo heen. zeggen. Ja, gaat helemaal goed komen, hoor. Ja. <laughs> In ieder geval eerst op vakantie. Dat dacht ik. <laughs> hey, uh, ja, je zei net al een beetje... Uh, er leggen meerdere nummers uh, op de plank eigenlijk. Ja, bij, uh, bij jezelf of bij Frank. Frank van Hennepen. Ja. Uh, Twee heeft hij er liggen. Dat ik uit mijn hoofd weet. En ik heb er thuis nog, ook de... nog zoiets liggen. Toch? Okay. Twee of drie. Dat neigt een beetje naar uh, een uh, mini-album. Ja, dat is wel uh, misschien wel de, de insteek. ook Dat ik toch in de toekomst... Uh, ik zeg niet hoe snel dat gaat gebeuren, maar uh, het streven is wel dadelijk een, een album te kunnen neerleggen. Ja, volledig album of, of echt een. Uh... Ja, misschien eerst maar eens een halfie proberen. Ja, eentje met een nummertje of zes. Ja, zoiets uh, zes, zeven, misschien acht en uh, je nou, weet. Je, nou, weet, maar het je het, weet, weet als je acht, dan ga je ook gewoon naar elf, twaalfie. Ja, ja. Uh, dan, dan dus. <laughs> <laughs> ja, dan wordt het verlangen steeds groter. Van ja, we zijn er bijna. Je kent het. Ja, natuurlijk. Uh, ik bedoel, ja, uh, je, je, gaat, je bent ook voor plan om ze zelf te gaan schrijven ook? Nou, dat nog of, niet zozeer, of, maar goed. Wat of, ik... of heb je daar een, een legio mensen eigenlijk een beetje omheen zitten? Uh, nee hoor, ik heb alles tot nu toe nog helemaal alleen gedaan. Eigen beheer? Ja. Dat is het mooiste. Dan nou, kun je ja. doen wat je wil nog. Uh, dat zeker. Uh, ja. het, het, het, het, het jammer is alleen, ja, als je zoveel tijd hebt, als ik. <laughs> niet. Dan, uh, dan valt het allemaal niet helemaal mee. Nee, nee ik, ik weet er alles van. dus eh, ik, ik, ik sta hier nu ook natuurlijk. Maar, ja, ja, ja. Ik werk ook gewoon hiernaast nog een hele week natuurlijk. Ja, ik, ik maak bijna anderhalve week in een week. Ja, ja nou dus, ik ook ongeveer. Dus. Ja, ik, zit, ik zit op de vrachtwagen. En, uh, daar ontstaan ook wel de mooiste teksten, ja. moet ik eerlijk zeggen. Hebben we het net kunnen horen? Hè? Ja. ja. Nou, ja nou, zeker, hij startte met de vrachtwagen. Dus, ja, daarom. Dat, dat, <laughs> uh, dat, uh, dat was ook een van de, de grote responsors voor mezelf. Dat was mijn eigen directeur. Ja, dus, ja, en toen heb ik ook gezegd, ja, maar dan gaan we even de clip heel mooi maken. Ja. Ook omdat de tekst al begint met, ik kwam uit uh, op de fiets van werk naar huis toe, zeg maar dat stukje. Nou, mijn werk is de vrouwwagen, dus ja, dan zie je in de clip de vrouwwagen voorbij komen. En dan laat zie zien maar op het fietsje naar huis gaan. Ja. Dus we hebben mooie ingang. Blijf in ieder geval gezond bij, toch? Dat zeker. Hè? Ik heb het anderhalf jaar <laughs> gedaan, van, uh, van Delft naar Wateringen. Tegenwoordig doen we het op het scootertje, hoor. Ja, uh, ik, ik, ik weet het. Je, hè, je wordt wat ouder. En, uh... Ook dat. Ook. En ook duur de wat luier, laat ik het zo zeggen. Nou, nee, ik, ik, ik ga ook af en toe nog wel eens bewust op de fiets. Maar het is gewoon, als jij om half zes, zes uur morgens moet starten en je bent om zes uur s'avonds een keer klaar, dan heb je ja. echt niet meer zoveel zin om te gaan fietsen hoor. Nee, nee ik, ik ken het. <laughs> <hij> hey, eh, ja, ik kreeg er net nog even een nummertje door in mijn oren. Eh, het nummer van Wesley Klein. Ja, klopt. Ja, en eh, ja, tenminste, ik ken hem dan als, uh, ja, je het, ik als de cover natuurlijk van de borden. <laughs> <Ja. laughs> dus uh, ja, ik denk dat we die even gaan draaien. Nou ja, uh, je Goed? doet mijn zoon er een plezier mee, want die vroeg erom. om. Hè? Oh, mooi. Gaan nou, we doen dan. <laughs> Dank je.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 Echt geen leven is, maar dat je weg zou gaan had ik nooit. Je gaat Ik je Ga dat was je dan. Uh, volume en a one-way ticket to the moon. Nou ja, voor jou uh, wordt het uh, een, een ticket naar Frankrijk, Mart. Hou gewoon met de auto. Ja, nou ja, <laughs> in ieder geval. Uh, je moet in ieder geval een ticket kopen voor de Tolweg. Dus, ja, en de, <laughs> dit ik denk eentje al, ook. Zeg, ik denk al een paar ook. Hé, <laughs> <laughs> hey, uh, ja. Je gaat een paar weken op vakantie. Ja, lekker. Heb ik wel verdiend, denk ik. Maar uh, de, de boekingen... Uh, gaat, dat, uh, gaat dat eventjes uh, op hold? Of, uh? ja. Ja? ja, want als je er niet bent, kan je doen ook natuurlijk. Nou, maar goed, er zijn artiesten bij die gaan wel op vakantie. Maar eh, tussen aanhalingstekens dan, uh, nee, nee. zijn ze eventueel nog wel bereid om daar naartoe te rijden als het een beetje in de buurt is. Ja, oké, okay, maar goed. Ik denk dat ze me in Frankrijk niet zo gauw zullen boeken. En om terug naar Nederland te komen voor een optreden, daar ga ik echt niet aan beginnen. Nou ja, oké, misschien België. <laughs> ja, wie zal het zeggen? Uh, ja, ja, ja, nee, maar ja, ja. het kan altijd natuurlijk. Nee, het slot zit op de agenda, zeg maar. Ja, dus jij, jij zegt van: uh, heb telefoon uit. Ik heb uh, woensdag mijn laatste. En dan uh, is er twee weken helemaal niets. Oké. Okay. Uh. Als ik er terugkom, heb ik er gelijk weer eentje. Die zit al te wachten. Dus ja, dan. Uh, ja, oké. Okay. Je hebt wel vooruit gepland. Laten we ja, het zo zeggen. Ja, dat wel. Dus dat is. Uh, Nee, dat komt goed. Dat denk ik ook wel. Ja. Ben je nog ergens te vinden op, uh, op internet? Uh, ik ben te vinden op... Buiten, uh, uh, buiten Facebook dan? Daar, daar ben je sowieso op te vinden. Uiteraard. Op Facebook uh, drie, heb ik drie sites lopen... waarvan één niet van mezelf. Dat doet mijn kamerad allemaal. De Parina. Uh, daar heb ik een Parina, Mijn eigen parina. Martin Winkel. En uh, ik heb ook een website. in. Kom? Nee, puntcom. Martinwinkel.com. Okay. Dat is okay. uh, mijn eigen website. Ja, je hebt geen NL genomen. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Oké. Okay. Hé, hey, uh, ja, ik denk dat we nog uh, een, een plaatje gaan draaien van uh, Stanley Hazes. Ik weet niet of je die... Uh... Ja, dat is ook, wel, uh, ja, uit, uh, ook uit, wel lekker. Uit Helmond. Ja, ik, ja ken, ik ken het niet persoonlijk, want het is uh, nee, okay. best een stukje rijden, zeg maar. Nou, uh, ja, het, is, uh, <laughs> het is niet naast deur. Vanaf Delft niet, nee. Delft, Helmond, <laughs> uh, nee. Uh, ja, de laatste nieuwe. Jij, uh, jij bent mijn alles. Ik, hè? Nou ja, ja, ja, ja, ik hoop dat het... Uh... <laughs> nee, ik denk je zegt het tegen mij. Dat zou je nou, kunnen okay. natuurlijk. <laughs> nee, Stanley, Haalens, Stanley Hazes. Ik, ik begin er gelijk van te stolteren. Je bent bij alles! I'm yeah. Zo, een heerlijk nummertje. Stanley Hazes. En uh, zijn laatste nieuwe. Jij bent mijn alles. Wat vind je ervan, uh, Mart? Nou, ik vind het een heerlijk plaatje, ja, moet we. ik eerlijk zeggen. Ja. Ja, zeker. Nou ja, je zei het zelf al. Uh, je je wil toch eigenlijk een beetje dit, uh, dit tempo uh, ja, iets, ja, ja. Het iets, iets van uh, zou zo zou de volgende kunnen zijn, ja. zou ik maar zeggen. ja, ja. ja. Zeker. Het nou, is een heerlijke plaat. Uh, nou ja Meer nummers heb ik eigenlijk niet van je. Nee, niet zoveel nog. Nee, ja. We gaan... Uh, nou, gewoon nog een lekker, lekker praatje daar. Oh ja, een schuif in. Even kijken. Wesley Meurs. Ken je die toevallig? Nee, ik, ik ken wel een Meurs, maar dat heeft met de motocross te maken. Oké. Okay, nou, <laughs> nou, Deze niet in ieder geval. Ik wil dat je bij me bent.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 Okay. Al doe je mij soms pijn, ik wil... me dan verwend. Ik je dicht bij mij het goed wat je met me doet Zo, dat was hij dan Wesley Meurs en ik wil dat je bij me bent. We gaan lekker verder met Jeffrey Hezen en een One Night Stand. Het leek zo onschuldig Het zou weer zo'n avondje zijn Maar ik was zo ongeduldig is een goede. en vanuit stent en dat allemaal van Jeffrey Heesen en uh, ja deze keer wel ja je, en, en ook sterker nog ik heb met Jeffrey Heesen uh, in zijn jongere jaren uh, op de camping gestaan oké okay. campingfestival dus, in Brabant was dat in Brabant ja. daar ah, ken ja, dan... ik hem van en toen later ja wij gingen van de camping af en, uh, Ja, ja raak, je dus je elkaar, raak je raakt elkaar uit ook ja. en toen zag ik, ineens, zag ik hem verschijnen op uh, bij zweet en tranen en dan denk ik hij hey, door ik zeg, die ken ja, ik, man. Nou, dat was uh, inderdaad die jongen met zwart haar en uh, ja. een blauwe ogen. een uh, Waar de menig uh, vrouwelijke, schoon, ja, toch wel een beetje van weg kwelde. Ja, dat zeggen ja, ze. Dat, uh, dat, dat zeggen ze, <laughs> zeggen ze inderdaad. <laughs> ik heb er even verstand van. Nee, dus. ik, ik, val er, ik val er ook niet echt op, zeg maar. Nee, ja. Uh, dus uh, laten we daar maar vanuit gaan uh, dat ze daar gelijk in hebben gehad. Ja, ja, wie weet, ik, uh, ik laat het uh, in het midden. Ja, ik ook. Ik doe een beetje mee. Daarom. <laughs> hey, ja. Uh, ja, we gaan nog een lekker plaatje draaien. En dan uh, ja, gaan we eigenlijk een beetje afsluiten. Ja, ja nou, dan ga ik dan aan de automak. 6 heb uur. Jouw vakantie is begonnen. Dus, ja, uh, middag al. Mij, de mijne begint pas over een week of vier. Dus. Nou, dan ben ik alweer begonnen. <laughs> ja, dat dat was dus dan. Nou dan heb ik nog een leuk vooruitzicht natuurlijk. Ja, als het weer dan een beetje beter is als nu nog, dan. Uh, niet uh, dat het slecht is nu, maar. Nou ja, ik hoop waar ik naartoe ga in geval dat het uh, oh, uh, zo ja, blijft uh, dan... zoals het uh, nu is eigenlijk. Dat zeg je er uh, natuurlijk weer niet bij. Je zegt alleen dat je vakantie hebt. Ibiza. Ja, you. <laughs> dus uh, ja, daar gaan we even de muziek een beetje op aanpassen met uh, Juanes en Adios Lipido. Ja, lekker.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 Ik Lekker de gaan we houden. Shaking Stevens. En dat allemaal op die 106.9 vanuit Zandvoort. Dit is nog steeds entertainment voor you. En dat allemaal bij CFM Zandvoort. En uh, ja, we gaan uh, langzaam een beetje afscheid nemen, Mart. Ja. Dus ik zou in ieder geval... Uh... Bij deze, jou willen bedanken voor uh, jouw komst uh, hier naartoe natuurlijk. Ja, en, en voor euh, je tijd natuurlijk. En van mijn kant natuurlijk. Uh, bedankt voor de uitzendingstijd natuurlijk. Ja, en uh, nou ja, we hopen uh, zeker hier nog eens terug te zien. Ja, dan, uh, absoluut. Daar gaan we zeker voor zorgen. De, uh, het zij met een, uh, een mini-album. Het zij met een album. Uh, ga eens maar uit van nog eens een nieuwe single, denk ik. Ja. <t> <hijen> Dat mag ook natuurlijk. Ja. Ik bedoel, je bent altijd van harte hart hart welkom. Een stap voor stap. De goede kant op. Zo is het. Hé, hey, eh, ja. Ook eh, jouw metgezellen. Allemaal bedankt eh, voor het meekomen hier <sv> natuurlijk. Ja, ik bedoel. Eh, ze hebben er toch ook uh, tijd uh, voor ja, je uh, moeten leveren, toch? Ja, ja nou, ook uh, dat. Maar uh, ook een ervaring rijk. zeg maar. Dat, uh, een beleefd leven, hè? Ja, ze hadden het nog niet eerder meegemaakt. Uh, mijn vriendin wel. Haar dochter die heeft vorige week... Het afgelopen maandag was dat trouwens. Oké. Okay. In Berlijke mocht ze in de uitzendingen, dat vond ze helemaal leuk. En okay. Ze zeggen: ik ga weer mee. <laughs> nou ja, had nou ook gemogen, maar ja... ja. Een beetje laat. Ja, ja, volgende keer weer misschien. <laughs> we doen we het volgende keer. Doen we ja, ja. het gewoon een keertje over. Gaan hey, we... Uh, we gaan nog een plaatje draaien tot het uh, nieuws van 6 uur. Ja. En, uh, ja, dat is ook een heerlijke plaat. En, uh, een beetje slow uh, nummer, maar uh, ja... Uh, Saskia Solvo, keerde? je dit? Nee, die moet ik even horen dus ja. Uh. Nou, die draaien. Oké. Okay. Saskia Solvo. En uh, graag tot de volgende keer. Is goed. Fijn ja. weekend allemaal. Ja, hetzelfde.